Paniek op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk Regie, Ad Leubler. Ganymedes 2177. Met behulp van kunstzonnen zijn het koude, verafgelegen Pluto... en de grote manen van Jupiter... zoals het groene, grasbedekte Ganymedes, bewoonbaar gemaakt. Het verrichten van routinehandelingen en het gebruik maken van kennis... wordt in 2177 vergemakkelijkt door dektors...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 Zo heeft de natuurkundige Yukio Kurisawa een versterker ontworpen die het geringe menselijk vermogen tot telekinezen, dat is het door gedachte concentratie in beweging brengen van voorwerpen, kan vergroten. Wanneer hij zich tijdens een proefneming ergert aan een huilende baby, het jongste kind van Aileen, blijken na afloop alle zuigelingen op het groene, gras bedekte Ganymedes verplaatst. Er ontstaat paniek. De regering moet herhaaldelijk ingrijpen. De rampendienst draait op volle toeren. Dan, als alle kinderen zijn teruggebracht, blijkt één te ontbreken. Wij hebben nooit enig idee gehad over de krachtverhouding tussen het bewuste en het onbewuste. Nee, nee, sterker. De begrippen bewust en onbewust vertonen nog steeds duidelijk hypothetische trekken. Ik geloof dat die krachtverhouding nu berekend kan worden. Een uh, nieuwe interruptiekijkers. Iemand Laat tracht binnen te komen. Ja, u kunt. U... Laat maar dat door. Ik moet Kurizawa spreken. Een vrouw, een bijzonder dikke vrouw, moet ik zeggen, dringt zich naar voren.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 Floris is niet meer op Ganymedes. Floris is ergens in het zonnestelsel. Op Callisto, op Pluto, op Mars, op Aarde. Floris is ergens in het zonnestelsel, maar ik weet niet waar. De schokkende verklaring van de heer Corusaba... heeft de regering van Ganymedes genoemd... de andere wereld van het zonnestelsel om assistentie te vragen. Een verzoek om inlichtingen... is tegelijk met een identificatiepakket betreffende de vergeten baby... Overgecijnd naar de planeten Aarde, Mars en Pluto en de diverse bewoonde manen: de Aardmaan, onze buurmanen Callisto, Io en Europa, de Saturnusmaan Titan en de Neptunusmaan Triton. gelijke verzoeken zijn gericht aan de proefstations op de gloeiende Venus, aan de laboratoria op de kleine manen van Jupiter en Saturnus en de observatoria en laboratoria in de asteroïdengordel, met name die op Ceres, Vesta, Pallas en Pluto. Overigens is van wetenschappelijke zijde twijfel uitgesproken omtrent de overlevingskansen van de baby. Men wijst erop dat het kind tijdens de overzending, zo die al heeft plaatsgevonden, geen ruimtepad droeg en ook niet omgeven was door een beschermende capsule. Meneer Kourisawa, op uw verzoek heeft de regering van Gany telegrammen door het gehele zonnestelsel verzonden. Wij hebben daarbij geaarzeld. Meer dan twee eeuwen ruimtevaart hebben ons geleerd dat direct contact met de bare omstandigheden van de ruimte onmiddellijke vernietiging van het menselijk organisme tot gevolg heeft. Hoe u nu de veronderstelling wilt verdedigen, als zou het kind nog in leven zijn, is niet alleen mij en de leden van mijn regering, maar ook uw collega's van de Universiteit van Ganymedes een raadsel. Ja, dat begrijp ik. U moet het zo zien. Die vrij grote zekerheid is niet dezelfde zekerheid... ...waarmee ik de verplaatsingen van de baby's kon verklaren. U krabbelt dezelfde Geen interrupties. Na de verklaring van professor Kurisawa ...is er gelegenheid tot discussie. Het directe verplaatsen van de baby's... ...het wegvliegen... ...is eenvoudig terug te voeren op de werking van mijn versterker... ...en de daaraan ten grondslag liggende principes. Dat op zich verwonderde mij... ...ondanks de niet goed te praten misrekeningen niets. Nee, ik stond voor een grote raadsel. De baby's kwamen niet ergens lukraak in het gras van ons grasbedekte Ganymedes terecht. Ze werden verwisseld. Dat nu is onverklaarbaar. De kinderen werden niet zomaar aan een telekinetische kracht onderworpen... wat, wat gruwelijk en tegelijk het meest voor de hand liggend zou zijn. Maar ik, daar moet ik niet aan denken. Gaat u door? Ik bedoel, de baby's zijn niet zomaar weggedacht. Nee, ze kwamen in een andere box, een andere wieg een ander bedje. Duizenden kinderen zijn niet eens wakker geworden. De werking van de telekinetische kracht... met andere woorden... ging gepaard met een zekere zorg. Uh, collega, uw berekeningen uh, waren in orde... dat geven we toe... maar u verlaat nu de weg der wetenschap... en begeeft zich op het pad der toverij. Professor, nog, voetman. Voetman, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik signaleer alleen wat ik niet begrijp in het verschijnsel. De kracht begrijp ik. De zorgvuldigheid, de voorzichtigheid... waarmee de kracht werkte, begrijp ik niet... Vergeet niet, alle kinderen kwamen veilig terecht. Op die ene na. Flurs. Nu kom ik op een tweede punt dat mij trof, En het is vreemd genoeg mijn zoontje David... die mij erop opmerkzaam maakte. Nadat hij mij bevrijd had uit de psychiatrische inrichting... waar de politie het nodig vond mij op te bergen... Meneer Kurisawa, de verantwoordelijke commissaris... ...heeft daarvoor zijn excuus Dit avondwoord. punt is niet aan de orde. David vertelde mij op de terugweg naar onze koepel... ...over een interview dat hij op de biepte televisie gezien had. Een interview met een moeder van een kind bij hem op school. Ik heb de tapes daarvan opgevraagd. Hij wordt nu aan u getoond. Ja, inschakelen. De beeldkwaliteit is niet zo goed. Ja, ja, mevrouw, komt u dichterbij. U had een tweeling nog wel die verdwenen was. Maar ze zijn nu allebei veilig terug. En dat is de pauw die ik We bedoel. Ik ben zo blij, meneer, mijn man en ik. Wij hebben er geen woorden voor. Uw kinderen zijn heel ver terecht gekomen, nietwaar? Aan de andere kant van, ga niet des meneer. Helemaal aan de andere kant. En ook nog op totaal verschillende adressen. Maar weet u wat het schandelijk is? En mijn man vond het ook een schandaal. Allebei de kinderen bij de directeur van een fabriek die groene galimedes produceerde. Alcohol, meneer, alcohol. Terwijl wij bij ons thuis principiële geheel onthouders zijn. De kinderen zouden er zo jong als ze zijn besmet mee kunnen raken. Mijn man, dat was hij, het. Nou, Stop maar. Hij, ik zou... U ziet het. Misschien ziet u het ook nog niet. Maar wat mij naast de zorgvuldigheid trof, waarmee alle kinderen op veilige plekken belanden, is ook de grilligheid waarmee dat gebeurde. In het fragmentje dat ik u net toonde... ...ging het over kinderen van geheel onthouders... ...die terecht waren gekomen in koepels waar men drank maakte. Nu heb ik de laatste uren een aantal van de opgemaakte rapporten laten napluizen... ...om te zien of er meer van dergelijke contrasten te vinden waren. Ja, ja, ja. Met wat voor resultaat? Wat kan dat de, de, de oplossing? Mevrouw de president, mijn heren... ...het is vrijwel een patroon. Natuurlijk, het betreft voorlopig slechts een steekproef. Maar alles wijst in dezelfde richting. Hyperhygiënische ouders ontvingen baby's op de rand van verwaarlozing... Kinderen van vegetariërs belanden bij vleeseters. Bij een koepel van vrijdenkers vond men alleen kinderen afkomstig uit diverse streng religieuze secten. Adoptiekinderen uit experimentele, eenzijdig uit mannen- of vrouwen bestaande gemeenschappen kwamen terecht bij mensen die nog steeds aan het verouderde gezinsverband vestigden. Dat was telkens een uh, tegengesteld milieu. Ja, professor Voetman. En die steekproef, was die uh, representatief? Wat is representatief? Uh, Naar nou, ik begreep, heb, zijn de rapporten uh, willekeurig gepakt uit de immense stapel. Een heleboel rapporten zijn ook nog niet uitgewerkt. Nee, nee, dat begrijp ik wel. Uh, inderdaad, het patroon is frappant. Bovendien wijst het op een onbegrijpelijke precisie. En als ik die precisie combineer met de eerder genoemde zorgvuldigheid... ben ik ervan overtuigd dat Flores nog in leven is. Nee, ik blijf het erg speculatief vinden, waarde collega. Kijk, u trekt een lijn door. U, u extrapoleert waar ik eerst nog veel meer gegevens wil hebben. Maar ik hoop met u dat het... Uh... Inmiddels heeft de regering op haar verzoek om assistentie... Van verschillende goed geadministreerde werelden antwoord gekregen. Het eerst reageerde onze naaste buur Caristo, onmiddellijk gevolgd door de andere bewoners in Germanen, IO en Europa. Daar de bevolkingen van onze buurtsatellieten de gebeurtenissen hier met aandacht hadden aan gevolgd, was het signalement van Flores al bekend voor het officiële verzoek om assistentie. Dit vergemakkelijkte uiteraard het helaas negatief uitgevallen onderzoek. Het moet al zeker worden aangenomen dat de baby niet op een van deze werelden terecht is gekomen. Ook de regering van de hypergeadministreerde Maan van de Aarde kon na een kort routine onderzoek meedelen dat de baby niet was gesignaleerd. Dan vervolgt er nu het gewone nieuws. De twee dagen durende afsluiting voor het ruimteverkeer heeft ernstige vertraging in de af... Een moment, kijkers, ik krijg hier een aansluitende mededeling toegeschoven. Ja. De regering van Pluto heeft meegedeeld dat ze geen spoor van de vervelende baby op haar planeet heeft kunnen ontdekken. U ziet hier een foto van de Plutons ambassadeur in gesprek met onze presidentin mevrouw Mula. Als je over kinderen praat, manja, gaat het er niet om of ik me al die kinderen die je bij elkaar gekregen heb nog herinneren kan? Het doet er ook niet toe of Floris erg van al die anderen verschuldigt. Ja, maar hoeveel kinderen heb je precies gekregen, man? Je ja, toch niet zo over het aantal, manja. Wat doet het ertoe? Ik wilde die kinderen. Ik vond het fijn ze te krijgen. Ik wilde jou graag en ding en Robert en Floris. Ook naar Floris heb ik uitgekeken. Maar je weet toch wel een zeven te wagen? Oh ja, 43. Floris was de 43ste. Jee! Ik leef al lang, Manja. Ik ben al zo vaak verjongd. Dit is mijn achtste ring. Ai, ik wil niet zoveel kinderen. Dat kun je nou nog niet zeggen, Manja. Dat weet je nog niet. Als kind dacht ik niet eens aan baby's krijgen. Ik hield niet van poppen. Ik wilde vader spelen in plaats van moeder. En was boos als ik het van de jongens niet mocht. Ja, de jongens gewoon kunnen ontzettend zeuren. Hmm. Toch is David er erg aardig, hè? In mijn eerste ring had ik twee kinderen. Ja, dat vond ik toen al vaak te veel. Politiek was voor mij veel belangrijker. Pas later wilde ik er steeds meer. In mijn tweede ring begon het. In mijn derde en vierde was ik niet meer te houden. Telkens verlangde ik weer een kind erbij. En als ik de een de borst lag te geven... droomde ik er al van... van de volgende in verwachting te zijn. Dat was trouwens ook vaak zo. Maar ik hoorde ook bij de eerste mensen... die telkens weer verjongd werden. Voor mij was het doorgaande leven niet iets vanzelfsprekend... zoals voor jou, manja of voor iedereen tegenwoordig. Ik had meegemaakt hoe mijn moeder en grootmoeder doodgingen. En ineens was ik ouder dan mijn eigen oma ooit geweest was en toch kreeg ik nog kinderen ik was zo blij met het leven ik wilde er telkens nieuw leven bij hebben wilde voelen hoe het in me groeide en zelfs streven als het opnieuw begon als ik dikker en dikker werd oh baby's zijn zo warm manja als ze je het tegen ze aandrukt zo zacht zo wijs soms lijkt het of ze alles al weten alles al meegemaakt hebben of ze zich alleen maar zo onhandig en wereldvreemd houden om hun moeders het plezier te doen en te kunnen vertroetelen. Ik heb tegen David gezegd dat ik één kind per in genoeg vind. Maar het is niet zo, manja. Het is niet zo. Baby's zijn echt hulpeloos. Overgeleverd aan wat er met ze gebeurt. Het aantal mogelijke vindplaatsen van de baby is was steeds kleiner. Ook een grondig onderzoek op de manen Titan en Triton, de behoorlijke satellieten van Saturnus en Neptunus, heeft geen resultaat opgeleverd. Van de talloze ruimtestations, laboratoria en observatoria stromen nog steeds ontkennende berichten binnen. In feite maakt dit de situatie echter nauwelijks eenvoudiger. Men lijkt nu genoodzaakt het opsporingswerk te concentreren op Mars en de oude aarde. In tegenstelling tot de goed geadministreerde gemeenschappen in de rest van het zonnestelsel, treft men op deze wereld de vele primitieve groepen aan die er op een of andere wijze in slagen zich aan de bemoeienissen van de overkoepelende administraties te onttrekken. Inmiddels dringt de tijd. Er zijn drie dagen verlopen sinds de verplaatsingsrand plaatsvond. Met ieder uur dat verstrijkt wordt de kans de baby veilig terug te vinden kleiner. Commissaris de Vries, die alle acties van de politie in deze festival heeft, heeft in overleg met de president en de Muller een aantal inspecteurs naar Mars en Aarde gestuurd om de politie daarbij het onderzoek behulpzaam te zijn. Mijn collega sprak met een van de uitgezonden heren. Dit weet helemaal Hoe voelt u zich nu op het punt staat naar Mars te vertrekken? Moe meneer, erg moe. U hebt zes uur rust aan boord van uw ruimteschip. Nou dat hoop ik dan maar. Gisteren werd me na 20 uur dienst ook rust toegezegd. Nou, dat is niet veel verder gekomen. Maar dat was te wijten aan uw weinig gelukkige behandeling van professor Kurizawa's aangifte. Maar gelukkig of niet, meneer. Ik sliep toch niet tot ik het weer van mijn nest ligt. Na 20 uur dienst, dan moet u ze wel eventjes realiseren. Nee, wat Door uw schuld is professor Kurizawa verdoofd en opgesloten in een psychiatrische inrichting. Door uw schuld is het onderzoek naar de oorzaak meneer, van de land... meer dan een dag vertraagd. Meneer, meneer, de buitenwacht weet toch niet wat er allemaal bij het onderzoek komt kijken. Bent u niet blij met uw uitzending naar Mars? Blij dat u misschien in staat zult zijn iets goed te maken van de schade die u hebt veroorzaakt. Maar nou, meneer, voor zover er iets goed te maken valt, is dit reeds door de politie gebeurd, Naar ik heb gehoord. Kompensijger Stavries heeft namens de korps zijn excuses aangeboden. En uw persoonlijke excuus, inspecteur? Het onderhavige gebeurde vond plaats in diensttijd, meneer. En u vindt dat uw persoonlijke spijt daarmee voldoende tot uitdrukking is gebracht? Persoonlijk, meneer, moet ik nu naar Mars. En zolang ik mij in de plaats had, dat... Dit soort lieden maakt mij keer op keer blind van razernij. mij. tegen mama was je Dit is erger. Ik vond het altijd heel erg als je op mama zo boos was. Als ik aan zei, geen groenig, ga niet meer eens dus meer te drinken, dan had ik daar gelijk in. Maar ja, het is gemakkelijk kwaad als je gelijk hebt. Ja, maar je hebt toch gelijk? Die politieinspecteur, dat is een hele verschrikkelijke, ontzettende idioot. Ik heb hem bedreigd. Logisch, dat wilde je toch niet geloven? Ja, het is niet de manier. Dat is ook geen manier om jouw volverdoofnalen te schieten en op te sluiten. Maar ik, David, maakte de fout met mijn versterker. Door mijn schuld lagen overal de verkeerde kinderen in de wieg. En Floris, Het is mijn schuld. Ja, maar hij jankt echt vervelend. Ik durf Ellie niet meer te zien. Nou, die is toch veel te dik. En al die mensen waar ik een uur geleden nog tegen aan om ze te overtuigen. Ik zou het nou niet meer kunnen. Soms, David, wil ik zo graag alleen zijn. Mezelf opsluiten in mijn werkkamer om daarover al die dingen te denken waarvoor ik me schaam. Het is of ik ze alleen daar onder ogen durf te zien. Onaangename gebeurtenissen, domme, geheimgehouden vergissingen. Nog verraderlijke kronkels in mezelf. Gemene, geniepige trekjes die ik ten koste van iedereen en alles tracht te verbergen. Al die zaken die ik nooit durf te tonen. De vernedering en de schaamteloosheden, de gemeenheden en de fouten... waarvan ik plotseling geloof dat iedereen ze van mijn gezicht kan lezen. En, en, en dan wil ik alleen zijn, David. Maar oh, papa, ik vind alleen zijn juist zo naar. En je bent toch mijn vader. Ik ben verantwoordelijk voor wat er met Floris is gebeurd. Als je iets verkeerds doet, dan moet je het weer goedmaken. Net als wanneer je ruzie hebt, dan je het ook goed te maken. En waarom lach je me nou aan? Ik lach je niet uit, David. Ik lach om mezelf. Ik vond je altijd lastig en nou heb je me vandaag voor de tweede keer geholpen. Ik moet het goed maken. Zo simpel ligt de zaak. Wat ga je doen? Ten eerste de presidenten om een onderhoud vragen. Ik moet u zeggen dat uw bedoelingen mij niet helemaal duidelijk zijn, meneer Kurisawa. Misschien ligt dat aan mij. Ik moet erkennen dat ik ook persoonlijk, laten we zeggen, gereserveerd tegenover u sta. Vanwege uw dochtertje? Ik zal die angst nooit vergeten. Geen moeder op Ganymedes zal dat ooit kunnen. Ik heb zelf een zoontje. Het jongetje waarover u vanmorgen sprak. Ja, en Floris... Maar die is duidelijk boven de leeftijd van de kinderen die u liet wegvliegen. En, en Floris... Zijn moeder heeft dus niet de ellende meegemaakt... waarin u al die andere moeders gedampeld hebt. David heeft geen moeder meer. Zij vertrok een week geleden naar Pluto. Voorgoed, ze had haar twee ringen op Ganymedes volgemaakt. En ze nam hem niet mee? Dat wilde ze niet. Haar leven op Pluto moest vrij zijn van herinneringen aan Ganymedes, besliste ze. Begrijpelijk, maar erg. We hebben het David zo niet verteld. Dat is onverstandig. Verzwijgen lijkt misschien een oplossing voor het moment. Maar ik geloof niet dat het kind er u of uw vrouw later dankbaar voor zal zijn. Ik weet wel beter. Naast al uw genialiteit, meneer Kurisawa... vertoont u zowel in uw vak als in uw persoonlijk leven een opmerkelijke kortzichtigheid... U zult trouwens begrijpen dat uw laatste beroepsmatige kortzichtigheid ook strafrechtelijke volgen zal hebben. Het gevaar waaraan u de kinderen van ons groene, grasbedekte Ganymedes, door grove nalatigheid hebt blootgesteld, kan niet ongestraft blijven. Ik weet het, maar... Maar dat is niet de reden waarom u mij wilde spreken. U had nieuwe ideeën over het waarschijnlijk omgekomen kind. Flores is niet dood. Ik deel uw hoop niet, maar legt u uit. Ik wil zelf naar die werelden gaan waarvan we nog niet met zekerheid weten of het kind er is of niet. Wat is het nut daarvan? Het vinden van vermiste personen is een zaak van de politie. Zij zijn onze opsporingsambtenaren. In normale gevallen ja. Het abnormale van de situatie is aan u te wijten. Daarom ben ik ook van meer nut in deze zaak. Als ik de posities weet waarin de aarde en mars zich bevonden op het moment... dat ik mijn ongelukkige proef nam... kan ik van daaruit de gebieden berekenen waar Flores misschien is beland. Mm. Mijn vraag is... heb ik de steun van de regering? Op aarde en op mars zullen ze mij alleen accepteren... wanneer ik als officiële vertegenwoordiger van Ganymedes optreed. Jokio, geloof je werkelijk dat er nog een kans is... Als ik er niet van overtuigd was, Eileen, had ik me nooit meer aan je durven vertonen. En jij vindt dat we samen moeten gaan? Ja. Als ik er in slaag om, om Floris te, te lokaliseren, moet jij in de buurt zijn om hem over te nemen. Ik kan het niet geloven, Yukio. Ik durf het niet te lopen. Yukio, het moet waar zijn. Je mag me niet iets voorspiegelen waarvan je weet dat het onwaar is. Nee, nee, nee. nee. nee zeg toch maar niks. Als het een uitstel is van de uiteindelijke waarheid, gun ik me dan toch. Het idee dat ik Floris ooit weer in mijn armen kan klemmen... Ik kan zien lachen of zelfs huilen op de pijn in zijn tandjes. Lig maar tegen me, lig maar tegen me, zo lang mogelijk. Eileen, het is waar. Ik ben er zeker van dat Floris ergens goed verzorgd wordt. Alle andere kinderen werden het ook. En met mijn berekeningen kan ik vrijwel zeker helpen bij de plaatsbepaling. Ja. Alleen zijn er toch meer mogelijkheden die moeten worden afgecheckt... dan eerst werd verwacht. Naast aarde en mars bedoel ik. Ik heb het definitieve overzicht van de president gekregen... Een laboratorium in de Asteroïde-gordel geeft geen antwoord. En met een proefstation op Venus is geen verbinding te krijgen. En wat betekent dat? Het meest logische is om het eerst naar de Asteroïde-gordel te gaan. Het laboratorium ligt op Juno. Eén brok puin. Zo'n kleine 200 kilometer in doorsnee. Het is onbegrijpelijk dat het laboratorium geen antwoord geeft. Zelfs het automatisch signaal reageert oh, niet. Oh, Yukio. Als we Floris weer terug hebben. Weet je? Hij kan zijn voorhoofd al fronsen. Yukio. Wat heb je? Je moet David meenemen. David? David is een kind. We hebben niets aan hem. Integendeel, als hij moe wordt, krijg je alleen maar last. We kunnen ons niet permitteren door hem afgeleid te worden. Als nu zijn moeder weg is, heeft hij zich volledig op jou gericht. Als jij hem nu hier laat... ...voelt hij zich helemaal in de steek gelaten. Maar hij heeft een hekel aan jou. Ja, maar door laat hij zich wel opvangen. Eileen, nog een kind daarbij wordt werkelijk te gek. Hm, ik heb meer mannen gehad die dat zei. Je begrijpt wat ik bedoel. Zoals hij nu is... ...kun je David al mogelijk aan de zorg van de koepel overlaten. Niet nou die net hoop bij jou een soort, een soort veiligheid te vinden. Ik kon voor het eerst goed met hem praten. Hij bracht me op ideeën, nee, hij begreep nee. me dus. Dan moet hij ook in staat zijn te begrijpen waarom hij niet mee kan. Je moet hem niet onder en je moet hem niet overschatten, Joepio. Maar twee kinderen is waanzin. Werkelijk waanzin. Waanzin. Manja? Manja? Manja, moet je horen? Stil, David. Je maakt Lisa aan het schrikken. Ja, Boris vertelde dat je in de stal kon vinden. Moet je horen. Lisa? Lisa doet het pijn? Oh. Nou, stil nou maar. Zij schat het over en dan ben je blij. Moet je horen, hè? mijn vader en ik en je moeder. Stil, toch? Ik hard. Die zegt dat een veulentje krijgt. Ja. De veeën zijn al begonnen. Maar, maar het kan een beetje moeilijk worden, omdat het het eerste veulentje is. Ja. De veearts heeft al van binnen gevoeld. Ik mocht ook. Hij heeft precies verteld hoe de baarmoedermondhoek die moest aftasten. Ja? De, er is al ontsluiting, maar nog niet zoveel dat het hoofd van het veulentje er doorheen kan. Oh, Stel maar, komt Lisa, een babypaardje he? ook met zijn kop vooruit naar buiten dan? Ja, bij gewone baby's, ik bedoel bij mensen gaan kinderen wel eens met hun kont eerst uit, weet je. Mijn moeder, zegt, mijn moeder zei altijd dat ik heel verschrikkelijk ontzettend heb met billen naar buiten stap voor ik helemaal kwam. Het is een veulen en geen babypaar. En een veulen heeft geen kop, maar een... Volk. Ja, maar man, je mag Floris zoeken. De presidenten vindt het ook belangrijk als mijn vader zelf gaat meezoeken... ...omdat hij betere ideeën heeft dan de politie over waar, waar Floris gevallen is. Ja, yes. Ja, en mijn vader neemt mij mee omdat ik zoveel verschrikkelijk ontzettend goede raad kan geven. En ik, ik mocht jou meevragen, ik hoef het eens te zeggen. Ik bedoel, mijn vader had zelf al bedacht dat ik het heel verschrikkelijk ontzettend leuk zou vinden. Ja, en je moeder mag ook mee om het kind vast te houden als het zover is. Oh ja, maar David... Kom hier nou, we vertrekken over een uur. De president komt het zelf uitwijven. En we komen ze z'n allen op de televisie als we instappen, heb ik gehoord. M maar Lisa dan? Ja, daar zorgt de veearts toch voor? Nee, nee, het kan niet. Wat nou? Ik kan Lisa nou niet alleen laten. Ik hoor erbij te zijn als ze de veulentje krijgt. Ja, maar manja. Ja, al is Floris ook mijn broertje, hij heeft toch niks aan met David. Maar Lisa kan ik best verwennen. Maar ik vond dit zo fijn als jij ook mee mocht. Dan zit ik met jouw moeder opgescheept. Dat is pas heel verschrikkelijk ontzettend. Ik vind dat jij nou maar eens moet ophouden met zo'n op mijn moeder te schelden. En ik blijf bij Lisa. Mijn pony heeft me nodig. En dan verbinden we u nu met onze collega bij de prasino koppel ...voor een directe reportage van het vertrek van professor Corisana. Zoals u ziet, kijkers, valt er nog weinig te zien. Het hoge gras van ons groene gras bedekt de zacht in de wind... De dofgroene Prasino-koepel lijkt onaangedaan in het landschap te liggen. En toch is dat dezelfde koepel waar professor Kurizawa drie dagen geleden zijn rampzalige experiment verrichtte. Nee, ik zie nog steeds niemand komen. Het blijft maar stil. U ziet het bolvormige ruimteschip staat al klaar. De regering heeft Kurizawa het iets grotere A4-type ter beschikking gesteld. Door de beweging van het gras lijkt het of de zes schaduwen van het ruimteschip heen en weer schuiven, maar dat is uiteraard schijn. Er is overigens, kijkers, behoorlijk wat ingeladen. Aan het aantal katten te oordelen zou je zeggen dat Kurizawa voor maanden voorraden meeneemt. Ook de overige bewoners van de Prasino-koepel zijn nog binnen. Er is kennelijk een afscheidsceremonie gaande, waarbij geen buitenstaanders... Oh maar kijkers, nu gaat alles ineens heel snel. Daar komen de mensen naar buiten en... Ja, ik vergis me niet, voorop professor Kurizawa, de man in de onopvallende goud en bruin geschreepte mouwloze jas met kopergroene tuniek daaronder achter de professor een wel bijzonder dikke vrouw... de moeder van het verdwenen kind, kijkers. Een hele horde meisjes en jongens hangt aan de rokken. Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat dat allemaal haar eigen kinderen zijn. Ach, en daar loopt ook onze presidenten... als altijd een charmante verschijning. Ik zal de zweven wat dichterbij brengen, dan kunnen we de toespraak van... Maar wat is dat? De deuren van het schip gaan open? Oh, kennelijk geen afscheid, dus. Een jongetje staat aan Kourisama te rukken... Dat zal het zoontje van de professor zijn, kijkers. De jongen die hem uit de psychiatrische inrichting bevrijdde. Een, uh, Dirk. Nee, nee, toch verloopt ik. had die naam toch ergens opgeschreven. Ja, en nu schudden ze elkaar. Wat is dat nu? De professor steekt zijn hand uit. Je ziet het toch allemaal, ik vergis me toch niet. De professor steekt zijn hand uit en de president weigert die aan te nemen. Zij negeert, en daar zijn geen andere woorden voor, kijkers. Zij negeert demonstratief de uitgestoken hand van Kurizawa. Daar moet ik meer van weten. Ik kan moeilijk, wat dicht komen. De mensen van deze grond zweven. Mensen, een beetje opzij graag. Ik wil de president de vraag stellen. Denk u toch aan de kijkers, mensen. Ja, maar ik denk niet aan. nu terug de president die die de dame te hand. Ze houdt die zelfs extra langs. Ja, dank u, dank u, dank u. Maar die zweven voor mijn Ik heb niks meer hier. Ja, de microfoon hoorde al, denk ik. Ja? de president. Eileen, ik mag toch wel Eileen zeggen. Vooral... Deze ja, Onze president vergeet ja, ook het kind niet. Ja. Kijk die stralende, toch zo oprecht ja, moederlijke glimlach waarmee zij haar hand uitsteekt. Ja. Oh, maar dit is toch nog heel merkwaardig, kijkers. Die snotjongen houdt zijn handen kop op zijn moe. David, wat is dat? Oh, als jij mijn vader geen hand geeft, dan krijg je van mij ook geen hand. Nee, Voor jouw ik president. Dat oh, oh, als ik je sorry dat jij. dan ga gaan die eens afgestemd worden. Ja. Ja, ja. Het joch is naar binnen gesprongen. Ik hoop dat u door het gedrang heen hebt kunnen zien... Oh, de vader gaat er achteraan. kijkt uiterst. uiterst Die dikke vrouw heeft zich even instapelen. Maar. maar de deur schuift Met dichte kijkers. De vrouw maar. Goed, ga maar. Goed, ga maar. Jobs, je schudt heel verschrikkelijk ontzettend aan alle kanten. Nee, het is goed dat je meteen vertrokken viel. <laughs> Als ik nog iets zou moeten zeggen was ik bezweken. <laughs> We liggen allemaal koers. Ik kan de dektormant zo hard doen. Ja. Hendel omlaag. Zit u nou op automatisch, pap? Huh? Uh, ja, ja. ja. Oh, het is zo vreemd oh, dat je ondanks een drie nog zo lachen kan. Oh David, dat gezicht van mevrouw dat vergeet ik nog in geen twintig het is vast een goed teken dat van het begin van onze tocht zou moeten lachen. Nou geloof ik zeker dat alles in orde zal komen. Ik ben opgelucht je weer even vrolijk te zien, Eileen. Maar desondanks, David, wat jouw optreden van de betekent... Nee, Joekio, Joekio, je mag hem niets verwijten. Je moet trots zijn op een jongen die je zo verdedigt. Je bent toch niet boos, pap? Boos. Boos. Dat gezicht van dat zelfingenomen mens. Waarheen gaan we nou allemaal? Van vier plaatsen is geen ontkenning binnengekomen. Van Juno in de Asteroïdengordel, van Mars, van de oude aarde zoals te verwachten was. En van één proefstation op Venus. En daar kan Floris allemaal zijn? Uiteraard gaan we eerst naar Juno in de Asteroïdengordel. De, de asteroïdengordel. Oh, hè? tussen Jupiter en Saturnus. Oh, nee, oh David. David. Huh? De asteroïdengordel ligt tussen Jupiter en Mars. Het zijn grote en kleine brokken steen. Tussen Jupiter en Mars? Ik zal de informatieband draaien. Al lang geleden vermoeden de astronomen dat zich in de ruimte tussen Mars en Jupiter nog een planeet moest bevinden. Het vermoeden werd maar gedeeltelijk waarheid. In plaats van een planeet trof men een aantal zeer kleine hemellichamen aan. ...die men asteroïden of planetoïden noemde. Waar de grootste asteroïden nog een middenlijn van 770 kilometer heeft... ...zijn de kleinste niet meer dan stofkorrels. De grootste werden al in de 19e eeuw vanaf de oude aarde met kijkers waargenomen. Ceres, Vesta, Pallas en Juno. Afgezien van de kleinere keitjes heeft men inmiddels de banen van duizenden grotere brokken kunnen vaststellen. Een aantal asteroïden draait overigens niet netjes tussen Mars en Jupiter in maar volgt totaal afwijkende banen. Zo nadert Hidalgo de baan van Saturnus, terwijl Icarus een langgerechte baan volgt die de planetoïde tijdens hun omloop tot dicht bij de zon brengt. De op bleek de afgelopen 150 jaar een ideale plaats voor de vestiging van allerlei ruimtelaboratoria en observatoria. Van de asteroïden Ceres en Vesta werd gebruik gemaakt voor de beslissende experimenten met kunstzonnen. ...de historische projecten A en R en Ganymedes Journaal. Allereerst de stand van zaken in het onderzoek naar de verdwenen baby's. Inspecteur Maldoror van de Ganymedes politie... ...heeft de laatste uren druk overleg gepleegd met zijn collega's op Mars. Wij tonen u nu een gesprek dat de Martiaanse dieptetelevisie zo even uitzond. En inspecteur, is er vooruitgang geboekt bij het onderzoek? Jazeker. Is de baby gevonden? Meneer, dat is een overhaaste conclusie. U vroeg mij naar het onderzoek, en die nagaande kan ik mededelen dat er belangrijk werk voor zit is. Oh ja, ja, natuurlijk. Maar u hebt wel de overtuiging dat Flores op Mars gevonden zal worden? Overtuigd of niet overtuigd, meneer, daar schiet u niet mee op. Maar u kunt ervan overtuigd zijn dat mijn collega's hier en ik geen middel onbevoegd zullen laten en hoeveel nachtrust ons dat oplossen zal. U heeft dus bepaald idee. Dat nou, zou onverstandig zijn daar in dit stadium van het onderzoek iets over publiek te maken. Maar wel, meneer, moet mij persoonlijk iets van het hart: over het ja. baby? Nee, ik ben bijzonder getroffen door de collegiale wijze waarmee uw politie mij heeft ontvangen. En bovendien ben ik zeer onder de indruk over de grondige manier waarop een ondergaven onderzoek wordt aangepakt. En dat mij aan het eind van deze middag de baardstenen oorversierselen van de Marciaanse politie zijn aangeklipt. Meneer, dat beschouw ik als een eer die ik niet licht vergeet. Intrigerend, die asteroïde waar we nu heen gaan. Je Zo vreemd. Je bedoelt het laboratorium daar? Ja, het pijlsignaal van Juno werkt wel, maar het automatisch signaal, het antwoordapparaat, zwijgt. En het laboratorium heeft een antwoordcomputer die je meedeelt of er een proefgaande is, of de mensen slapen of wakker zijn, of iedereen aanwezig is of juist niet. Maar Juno geeft totaal geen antwoord. En toch werkt de energievoorziening, anders zou het pijlsignaal ook zijn uitgevallen. Ik moet er niet aan denken. In een verlaten laboratorium. Nee, als het alleen maar verlaten was, zou het antwoordapparaat nog werken. Oh. En de aanwezigheid van een vreemd levend wezen, zoals de baby, zou onmiddellijk door de computer zijn geregistreerd. Misschien is die uh, asteroïde, die, die Jumbo, van. Asteroïde Juno. Ach, Maar Misschien is Juno. wel hebben uh, ruimte ruimterovers? Die vragen dan losgeld van Floris. Ja, want dat betalen wij alleen maar als hij niet meer houdt natuurlijk. Hè? Anders geeft het geld pas wanneer zijn tandjes helemaal door zijn. Ruimterovers, waar haal je het vandaan? Ruimterovers bestaan niet. En ja, op Mars heb je anders ontvoerders. Die pakken rijke directeuren. en dan vragen ze heel verschrikkelijk veel geld. Oh ja? Ja, het is op het journaal geweest. Ja, het is pas nog op de dag nadat mama wegging. Hoe dan ook, dat is een bende op Mars. Waar we nu mee te maken hebben, is het stilzwijgen op een asteroïde. Ik ken de beide heren die het laboratorium op Juno hebben ingericht. Jeremy Bolt en Angelo Angelini. Hoe mag je nou? Het is een beroemd paar in de wetenschap, Jeremy en Angelo. Ze hebben de gekste invallen. En wat meer is, ze zijn al honderd jaar bij elkaar. Honderd jaar? En jij en mama zijn... Nou, jullie waren maar twaalf jaar. Onbegrijpelijk. Die lui houden het al meer dan een eeuw met elkaar uit. Ja, dat is niets voor jou, hè, joekie mm, Ook niet voor jou. <laughs> nee. Maar al zijn Jeremy en Angelo nog zulke excentrieke lieden, het zijn uiterst nauwkeurige wetenschapsmensen. Ze zullen nooit met het antwoordapparaat het automatisch signaal knoeien. Hoe kan ik toch nou volgens een verkeerde gang terechtgekomen zijn? <totstuk> ik heb nog duidelijk de pijl... <totstuk> Met de slaapkamers gevolgd. Had ah, ik ben toch al zo moe. Inspecteur Maldor. Oh, wanneer is u niet aankomen? Bent u de weg kwijt, inspecteur? U kent mij. Hm, zou ik u niet herkennen. Iemand die zich zo lovend over onze Martiaanse politie uitliet. Uh, het samenwerken was een genoegen, ja. Die warmstenen oorknoppen staan u uitstekend. Dank u wel. Ja, maar nou zou ik graag... ...mijn slaapkamer willen vinden. Oh. Martiaans hotels zijn we toch wel een beetje vreemd, hoor. Volgt u mij maar, inspecteur. Daar zijn we dan. Daarvoor, Holmes, hangt Juno. Kijk maar op het scherm, David. Ja. We liggen goed op koers. De signalen die ons naar de landingsplaats leiden... ...werken normaal. Ja. Dat is toch vreemd? Wat een heel verschrikkelijk ontzettend groot dat. Een doorsnee van 200 kilometer is ook niet niks... Je wilt meteen landen? Het heeft geen zin om daarnaast te blijven hangen. Daarmee kom je niet te weten wat er aan de hand is. Als die Jeremy en Angelo nou eens aan een onbekende ziekte zijn bezweken... Ja. Dan had de antwoordcomputer het gevarensignaal uitgezonden. uitgezet. Ja, ja, ja, ja. Ik zie de sterren erachter niet meer. Alleen met de versteen vol wat gaten. Zet jij ook een dektorband op, Eileen? Moet ik je assisteren bij de landing? Alleen voor de zekerheid. Ja. Daar branden lichtjes. Dat is het laboratorium. We een paar kleine deurtjes open. De poort van de landingsplaats... Daar gaan we op af. Zie jij iets bijzonders op je instrumenten, Eileen? Nee, niks. Ik ook niet. Vooruit dan maar. In de scheepshal. Oh, ik voel me zo zwaar op. De zwaartekrachtinstallatie krachtinstallatie staat aan. Dat zou erop wijzen dat er nog iemand aanwezig is. Kijk, daar ligt een klein schip op de reparatiehelling. Volgens de gegevens hebben ze twee ruimteschepen hier. Ze kunnen met het andere weg zijn. Of één van tweeën. Waarom vertoont de achtergeblevene zich daar niet? Ah ja, ja. David, wat doe je daar? Blijf bij ons in de buurt. Commissieer, er staat een diepte televisie naast de werkbank. Nou, vind je dat niet gek? Ze hebben toch geen televisie op Jumbo? You know. Juno! Ik, ik bedoel, ze hebben hier toch geen televisiestation? Het zal wel op Mars staan afgesteld. De positie van Juno ten opzichte van Mars is gunstig op het moment. Even kijken. En daar... David, we hebben nog ooit wel wat anders aan ons ja, Alsjeblieft, David. ...de aflevering van het Martialse journaal. Opnieuws. Nog een half uur geleden heeft Je's zich opnieuw een op geval voeren gedaan. De achtste ontvoering in de reeks van de laatste maanden. Oh. Het slachtoffer is de Ghanemese politie-inspecteur Maldor yes. De ontvoering moet onmiddellijk na de aankomst van de inspecteur in zijn hotel hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen, kort na het interview dat ik vanmiddag met hem mocht hebben. Overigens wijst de politie erop dat hiermee het patroon van de voorgaande ontvoeringen op twee punten werd doorbroken. De ontvoering vond dit keer niet plaats op weg naar een ruimtehaven en het slachtoffer was geen zakenman. Vooral het laatste stelde opsporingsambtenaren voor een raadsel. De vorige ontvoeringen waren duidelijk op het verkrijgen van een losgat gericht. Maar dat kan in dit geval toch nauwelijks het doel zijn, zo men. Ja, wie zou er nou een stuiver voor die idioot over hebben? Het was het vierde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelste was Vesea Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Weinands. Aileen door Carrie van der Linde. De presidenten werd gespeeld door Joke Rijtsman-Hagelen. Voetmen door Hans Veerman, Manja door Gerry Mantel. Inspecteur Maldoror werd gespeeld door Jan Borkes. De Martians reporter was Kees van Ooijen. TV-omroepster Willy Bril, Verslaggever Hans Kastenbaar, Mohamed's moeder Maria Lindes. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden, Technische realisatie: Jan Bosboom, Pierre Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie: Ad Leubler.